7 uur. De Kok met het NOS Journaal. De Tweede Kamer houdt binnenkort een debat over de vrijheid van onderwijs. PvdA-leider Asje kreeg brede steun voor een verzoek tot een debat over het grondwetsartikel. Daarin staat dat iedereen een school mag oprichten... en dat openbaar en bijzonder onderwijs financieel gelijk worden behandeld. Van tijd tot tijd gaan er stemmen op om het artikel aan te passen. Met name de christelijke partijen zijn daar stevast tegen. Later dit jaar komt de Onderwijsraad met een verkenning van de vrijheid van onderwijs. Het Openbaar Ministerie eist meer dan 2,6 miljoen euro boete tegen Shell... vanwege de Moerdijkbrand in 2014. Twee personeelsleden raakten daarbij gewond. Volgens het OM heeft Shell er niet alles aan gedaan om de explosie te voorkomen. De officier van justitie zei op de zitting dat Moerdijk door het oog van een naald is gekropen. Het Chinese telecombedrijf Huawei is bereid om contractueel vast te leggen... dat het niet zal spioneren als het wordt ingezet bij de aanleg van 5G-netwerken in het westen.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 Minister Grapperhaus denkt erover om de straffen voor het bedreigen van journalisten te verhogen. Hij wil het bespreken in de Tweede Kamer. De minister werkt al aan een wetsvoorstel om het bedreigen van bijvoorbeeld burgemeesters extra zwaar te bestraffen. Wat hem betreft zou dat na bedreiging van journalisten ook kunnen. Vandaag meldde misdaadsjournalist Peter de Vries dat hij op de dodenlijst staat van Ridouan T. Ook andere misdaadjournalisten van bijvoorbeeld De Telegraaf en het Parool worden bedreigd. Grapperhaus noemt dat onacceptabel.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 Doe eens lief, dankjewel namens de Kassa-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. Huis uit de studio van ZFM is dit het opinieprogramma van Zandvoort, waar u mee kunt praten over politiek, wetenschap, cultuur, maatschappij, het circuit.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 Dames en heren, welkom terug bij Zandvoort aan het Woord. Uh, uh, hoe heet het? Zandvoort aan het Woord, uh, de tweede uur daarvan. Uh, u kunt natuurlijk nog steeds reageren uh, op onze uitzending... door een bericht achter te laten op onze Facebookpagina... at uh, Zandvoort aan het Woord. Of uh, natuurlijk uh, te kijken op onze... Uh, uh, hoe heet het... Uh, uh, ons te mailen naar uh, redactie.zfmzandvoort.nl of te bellen met, uh, naar de studio net 023 uh, 573 0393. Dus nog een keer van 023 573 0393. Maar nu eerst... Nou, dames en heren, de culturele agenda... Oh, ik had de microfoon niet aanstaan, hoor ik net. Uh, dus sorry, dames en heren. Dit, dit, ik heb het over het culturele nieuws. En dat is uh, Beefteefjes. Uh, is een voorstelling in de toneelschuur op uh, 15 mei. Om 8 uur 16 mei. En vr, uh, 17, vrijdag 17 en zaterdag 18 mei. Ehm... Um, uh, en uh, het is een, een drie-luik uh, uh, waar u voor uh, gewone uh, mensen waar hartelijk omgelachen kan worden. Dan hebben we op even kijken op woensdag, ook uh, 15 mei, hebben we uh, het klimaatdebat gevolgen klimaatakkoord voor de industrie bedreiging of kans? Uh, voor ondernemend Haarlem en Zandvoort. Dit is in de platterij uh, uh, debat en cultuurcentrum van Haarlem. Dan hebben we uh, deze week ook uh, in het Tijlersmuseum Rembrandt's wereld. En uh, dat is uh, vanaf uh, nu uh, tot uh, 15 september 2000, uh, 2019 te zien uh, in het Tijlersmuseum, de nieuwe expositie. Dat hebben we uh, in de Philharmonie deze week uh, om aan te raden. Koen Bardelmeijer, uh, hij uh, heeft een... Uh uh, serieuze en grappige verhalen vertelt hij uit zijn leven. Uh, en dat is op vrijdag 17 mei. En dan hebben we ook nog in de toneelschuur Dictatoresses. Uh, uh, dat is een, uh, een zwarte komedie over vrouwen uh, die aan de macht uh, zijn. Uh, dit is op woensdag 15 mei, donderdag 16 mei, vrijdag 17 mei en zaterdag uh, 18 mei uh, te zien in de toneelschuur. En dan ga ik nog heel even snel uh, iets bekijken. Want ik dacht dat ik er nog eentje zag. Nee, ik heb er uh, geen zien. Uh, jawel, hier heb je er nog eentje. Op zondag 19 mei is er een kinderworkshop in Haarlem Filmstad. En dat betekent dat je een uh, kinderworkshop hebt... Uh, om een film te leren maken. Dat is... Uh, Zondag uh, 19 mei en uh, dat is in Haarlem. Um, en dat is ook een route en het kan bij de uh, locatie ABC uh, workshop. Uh, dat is bij de workshop Decorbouwer. En uh, filmopname maken is in mu het museum Haarlem. Um, dat is uh, de cultuuragenda voor deze week. Dan gaan we nu over naar het NOS-site uh, waar we het net over hadden. We hebben het natuurlijk over de Europese verkiezingen. Um, met de stelling... Nederlanders weten te weinig van het Europese parlement... Um, om erover te kunnen... Stemmen. Nou gaf Marije net al toe dat het in haar geval in principe eigenlijk ook een beetje zo is. Um, in mijn geval iets minder, want ik volg het eigenlijk altijd wel. Um, alleen ik snap heel goed dat mensen er een beetje moe van worden wat de Europese parlement nou eigenlijk doet. Nou, wat doet het Europese parlement? Um, ze vertegenwoordigen in principe jouw stem binnen de Europese Unie. Um, ze stemmen over wetvoorstellen, uh, ze hebben uh, zeggenschap over de begroting en controleert uh, de andere EU-instellingen, zoals de Europese Raad en de Europese Commissie. Wat ik in het eerste uur al heb uitgelegd. Uh, nou, dan gaan we even kijken naar wat een Europese parlementariër betaald krijgt. <lacht> <lacht> en u hoort Marije al lachen. <lacht> Ja, Want hoeveel het... is het Marije? Nou, ik zie nu een plaatje van alleen maar 500 dus... Oh, oké. Okay. Yes. Nou, het is um, 8757 euro per maand. En na aftrek van belastingen en verzekeringspremies... houden ze daar 6824 euro van over. Ja. En... en als ze dan deelnemen aan een vergadering... krijgen ze nog eens 320 euro per keer. Reiskosten worden vergoed. Verzekeringen ja. worden vergoed. En een onkostenvergoeding van 4500 euro. 13 euro netto per maand. Ja. Dus waar ga ik me inschrijven voor dit? Want <laughs> dat, ik wil dit ook. <laughs> ja, dat, uh, da, uh, dat zou ik ook zeggen. Ik uh, um, schrik ook altijd van deze bedragen. Uh, nou zeggen ze altijd dat de beste mensen uh, het meest betaald zouden moeten krijgen. Alleen, uh, als ik heel eerlijk ben, uh, vind ik uh, doorgaans de uh, Europese Unie, nou niet altijd bestaan uit de beste mensen. Ja, uh, toch die dronken voorzitter. Die ja. Nou. Dronken. <laughs> die Bijvoorbeeld. Weet, die, die geeft ze onkostenvergoeding aan drank. <laughs> yes. En als je uh, heel erg moet zien... Uh, er staan een paar foto's op uh, internet ook... dan uh, zie je vergaderingen... Dat, uh, Mensen, een Europarlementariër moet een vergadering bijwonen. Maar de enige manier waarop hij dat aan kan tonen, dat hij er is geweest, is intekenen vooraf van de vergadering. Uh, op die vergadering. Het enige probleem is dat boek ligt buiten de zaal waar ze op moeten intekenen. Het grappige is: wat er gebeurt, is dat mensen er naartoe gaan, schrijven zich in en gaan weer weg. Klinkt net als de middelbare school. Je In gaat eventjes al. naar school weer <laughs> weg. En ik zeg niet dat alle Europese parlementariërs dat doen. Ik zeg ook niet dat uh, Europese parlementariërs... Uh, niks anders uh, doen dan dat. Alleen het is best wel verdacht. Dat je soms een foto van een vergadering ziet. En je ziet echt... Uh, in plaats van 751 mensen zitten, ongeveer, nou, misschien 100 mensen zitten... in die hele grote, grote zaal. Het ze zullen uh, vast heel druk zijn, uh, dat uh, zal vast het excuus ja. <laughs> zijn. Het erge vind ik ervan uh, dat ze, uh, het, uh, uh, dat daardoor mensen de Europese politiek niet meer serieus nemen. Nee, maar even serieus: je krijgt 320 euro voor een vergadering. Ja. Je gaat daarheen, je tekent het boek, je gaat weg, je gaat lekker op het terras zitten. Mm -hmm. En je hebt 320 euro in je pocket op een terras. Ja. Nou, nu doe ik even heel bazaal hè. Dan zeg ik dat het een terras is. Maar misschien zijn ze inderdaad wel druk met iets. Mm -hmm. Ik moet er zelf om lachen. Dat denk ik, <laughs> ja. denk ik dan niet. Maar je doet dat vijf keer. Ja. Bovenop die bedragen die je ook krijgt. Klopt. Is dat, toch, dat, dat plaatje wat ik nu naar zit te kijken, van al die briefjes van 500, dat klopt wel. Ja, dat, nou, <laughs> daarnaast hebben we nog een andere hele dure kostenpost aan het Europese parlement. En dat is namelijk de vergaderingen die zowel in Brussel als in Straatsburg zijn. Niemand kan met goed fatsoen uitleggen waarom dit zo is. 114 miljoen euro als het om de kost plekken... elk jaar. 114 miljoen euro. Nou, dan die mevrouw die ik op dat filmpje had... zag in Heemstede, die dan moet bedelen, zei ze... Die kan daar echt goed voor rondkomen. Ja. Die, die zegt dat ze door de Europese verkiezingen moet gaan bedelen. Het, het grootste probleem is, dames en heren, dat um, ooit is er in het begin van, de, van het ontstaan van de Europese Unie. Um, een soort compromis gesloten tussen België en Frankrijk. Um, dat de, uh, hoe heet het? Um, de Europese parlement zou komen te staan in Brussel, maar ook in Straatsburg zodat ze allebei een onderdeel zouden hebben. Er zijn drie locaties trouwens waar tussen ze reizen elke maand. Staat hier. In Luxemburg zit nog het secretariaat van het parlement ook. Ja, klopt. Uh, maar dat zijn, daar gaat alleen het secretariaat heen. Daar gaat niet... Ja. Gaan niet de Europese parlementsleden heen. Maar het gaat hier over duizenden ambtenaren. Ja, klopt. Dat, dat is het kromme ook. Het kromste is dat die verhuizing, dat de wereldverhuizing... elke uh, uh, maand uh, gaan ze verhuizen. Dus ze zijn drie weken in Brussel. Dan gaan ze, een gaan ze voor een week naar Straatsburg. Um, en dan komen ze weer terug voor drie weken in Brussel en dan gaan ze weer een week naar Straatsburg. Het stomste ervan is, is dat de, ik ben ooit in het Europese Parlement geweest um, en dan zie je dus ook al die uh, Europese parlementariërs hun kantoren staan vol met dozen, eigenlijk gewoon bak. Ze pakken namelijk niet altijd meer uit, Adria. want het is beter, want anders zijn ze veel te veel tijd be bezig met ...continu in- en uitpakken. Ja, stel je voor. Ja, dat, dat is heel moeilijk. Nou ja, andere kant, het kost geen kasten. Maar dat zou een eenmalige nee, kosten zijn. Ja, het is, is er, kost is niemand, er is bijna <laughs> geen Europese parlementariër... ...die met goed fatsoen uit kan leggen... ...waarom dit nog steeds gebeurt. Want het kost miljoenen uh, per jaar. Neemt u die dozen dan ook mee... ...als ze dan nog gaan verhuizen, denk je? Um, dan dat, kost het nog meer geld. Dat, nou, niet zelf, er is een verhuisdienst. Ja, dus dat kost. Ja, dat, maar dat zit wel in dat 1, uh, 114 miljoen hoor. Per jaar. Nou, maar, ik vind het echt bizar. Maar ik zou als verhuis. Bedrijf die klus best wel willen hebben. Ja, <laughs> dat, dat, dat. ja ik ook. <laughs> Verdien je goed geld. In totaal kost het Europese parlement uh, ons, uh, nou ja, eigenlijk alle Europese burgers 1,95 miljard euro per jaar. Ik stel voor dat we dat boek in die vergader zou gaan leggen. <coughs> en dat mensen er gewoon moeten zitten. Ja, dat. Vind ik ook. Want uh, de ruim de helft van die 1,95 miljard euro. Um, van vorig jaar, dat was namelijk de begroting van vorig jaar, ruim de helft daarvan is bestemd voor personeelskosten en salarissen van de ruim 7000 medewerkers en de 751 parlementariërs. Mag ik daar even op inhaken in een tijd van ja? crisis waar heel veel mensen zonder werk zitten ja. waarom moeten die mensen zoveel medewerkers hebben? Ik heb geen idee. Wat doen die? Dat, nou ja, je hebt tolken natuurlijk. Ja, Die zijn okay, er. Dat, maar dat euh, ja, weet ik niet. 1,95 miljard, mm -hmm. 7000 medewerkers en 751 parlementariërs. Ja, het is een, Hoe ga je dat verantwoorden in een crisistijd? Uh, hm. geen idee. <laughs> Echt geen idee. Hoeveel mensen staan op het randje nog op dit moment? Die, uh, omgaan... Heel veel. De, de crisis is officieel voorbij, maar het is voor heel veel mensen nog lang niet voorbij. De crisis is niet voorbij. Nee. Die gaat nog een keer komen. Oh, dat, daar ben ik ook zeker van. Er gaan te veel mensen dat, nog voor niet. Uh, maar de, hoe ga je dat verantwoorden? Nou ja, elk jaar doen ze. En ze hebben vorig jaar wel weer om meer geld gevraagd. Ja, Dus tuurlijk. dat... Uh, ja, dat is uh, kromme. Uh, me, met goed verzoen kan ik het niet uitleggen. Uh, ik snap ook wel de boosheid van mensen... dat ze van het Europese parlement af willen. Of dat ze uh, vinden dat het alleen maar geldwolven zijn. Want dat, daar lijkt het heel erg op. Ja, ik denk niet dat je er van af moet willen. Want dat kan niet meer. Daarvoor mm -hmm. zijn we te veel ver, ver, uh, verwolven. We mm -hmm. zeggen het verbonden, verbonden met elkaar. Maar ik denk dat ze wel ergens, als ik naar dat plaatje kijk ergens in moeten gaan schrappen. Want ja. 37% aan personeel... Ik denk heus wel dat die parlementsleden wat minder personeel kunnen hebben. Dat uh, denk ik ook... Uh, dan hebben we nog de zetels die uh, er zijn verdeeld. Per land, uh, elk land heeft een x-aantal zetels. Uh, welk land, wat he, hoeveel heeft, dat kan ik nu niet vinden. Uh, maar in principe, Nederland heeft 26 zetels in het Europese parlement. Ik weet dat België er minder heeft, uh, maar dat Duitsland er bijvoorbeeld veel meer heeft. Het heeft te maken met het aantal inwoners en je economische invloed op de uh, Europa. Nou heeft Nederland uh, ondanks uh, het minder aantal inwoners... vrij veel economische invloed. Dus um, uh, hebben wij meer zetels dan sommige anderen. Eén keer in de zoveel tijd wordt dat door de Europese Unie opnieuw bekeken. En zeker nu de brexit nou ja, er misschien ooit aan zit te komen. Ooit volgend jaar waarschijnlijk. <laughs> dat, uh, um, worden die zetels van um, Engeland natuurlijk weer verdeeld over alle landen. Um, en wordt er weer opnieuw verdeling gemaakt. Um, dan um, heb je ook nog, um, en dat is weer even, uh, heb je de spitsenkandidaat? En een spitsenkandidaat is eigenlijk... we hadden het over de families de, uh, binnen de... Hoe heet het? dus de fracties binnen de Europese uh, parlement. Nou, de hoofdkandidaat daarvan, de fractievoorzitter... van zo'n fractie, dat heet de spitsenkandidaat. Um, even kijken. Er mogen in, uh, voor de Europese verkiezingen in totaal... vier... Oeh, ik kan het niet uitspreken. Uh, 4, 426 miljard 800... Nee, niet miljard. Ik ga me er niet eens aan wagen, doe jij nou ja. maar. Jawel, wel, wel miljard. Nee, 427 miljoen mensen. Ja, ongeveer nou ja, 427 miljoen mensen mogen uh, stemmen... Uh, uh, voor het Europese parlement. Uh, elk jaar, uh, of elke vijf jaar. Waarom is het vijf jaar? Geen idee, hebben ze zo ooit afgesproken. Bij de gemiddelde landen is het elk vier jaar. Uh, alleen dit doen ze elke vijf jaar. En daarom klopt het wat mensen wel eens denken. Van, Zijn die verkiezingen nou versprongen? Ja, ze verspringen. Omdat onze landelijke verkiezingen altijd vier om de vier jaar zijn. Net als bevrijdingsdag is ook één keer in de vijf jaar een vrijdag. Vrije dag, wat ik nog steeds krank jorm vind een beetje. Uh, goed, dan gaan we nu weer naar, het is het weer tijd voor een klein beetje muziek. Hier is Alan Clark. Oh papa sit down and hear my song Oh and if you feel like it then please sing along, don't no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 Oh I need En we zijn weer terug bij Zandvoort aan het woord. En we gaan even over op. Ja, dames en heren... Even, uh, de Big Bang uh, rubriek is dat vandaag. En dat gaat over de wetenschap uh, natuurlijk. En over nieuwe ontdekkingen of rariteitjes in de wetenschap. Nu gaat het over een grote ontdekking die een paar jaar geleden, twee jaar geleden al is gedaan. Maar eigenlijk niet heel groot in het nieuws is geweest. Um, en, en als eerste vraag ik aan uh, Marije. Hoeveel uh, werelddelen hebben wij? Weet je dat? Hoeveel werelddelen hebben wij? Ja, In de wereld de, natuurlijk hè. Hoeveel werelddelen bestaan er? In de wereld zeg je het ook ja. niet ja. Je denkt. Ja. <lacht> het is wel goed dat je het wel. <lacht> <trots. lacht> Sorry. Nee, ik moet even vertellen eigenlijk. Ik, weet, ik kan niet zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd. Uh... Nou, je hebt Afrika en je hebt Europa, Azië, Amerika... Rusland. Rusland is geen werelddeel, toch? Nou ja, het, het bovenste gedeelte. Ik weet niet ooit hoe je dat noemt. <lacht> dat, uh, <lacht> dat Volgens mij is Rusland <lacht> Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Ja, Antarctica. Antarctica, Afrika, Europa, Azië. Ja, dat is... Uh... Dan ben je er. Nee, dan mis ik er nog een. Dit is wel een hele intelligente uitzending ja. nu. <laughs> dan mis ik er nog een. Dat, uh, uh, in ieder geval... Uh, oh, Australië vergeet ik. Dat is, oh, dat ja. was, dat is ook een werelddeel. Uh, nou, schijnt het zo te zijn dat in 2017 ontdekt is... dat er nog een werelddeel is. Oh echt? Ja. Inderdaad. Wij hebben namelijk altijd gedacht... dat Nieuw-Zeeland op hetzelfde werelddeel viel als Australië. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Um, het werelddelen zijn, uh, worden niet vastgesteld door uh, dat gedeelte land wat boven water is. Het wordt vastgesteld op de aardlijnen en dergelijke... die er onder water ook zitten. Uh, daar worden de grootste gedeelte van de werelddelen op vastgesteld... Um, Australië heeft een eigen werelddeel. Uh, maar nou schijnt er dus een extra scheurlijn te zijn. Uh, net vlak voor uh, uh, uh, Nieuw-Zeeland. En dat uh, nieuwe werelddeel dat, uh, ligt dus voor bijna 90% onder water. Alleen Nieuw-Zeeland en een paar kleine eilandjes zijn het gedeelte land wat daarvan bovenlanden. En dat werelddeel heet Zeelandia. Is... Net als Zeeland. <laughs> ja, ja, zo wordt het uh, nu genoemd. Dat uh, is in 2017 uh, ontdekt. Dus we hebben tegenwoordig acht werelddelen in plaats van zeven. Dat was de Big Bang voor nu. En dan gaan we weer over naar de... De en de stelling is nog steeds dat, u, dat de Nederlanders te weinig weten over de Europese parlement om er goed over te kunnen stemmen. Um, nou hebben we net van alles uitgelegd, maar wat is uh, jouw eigen mening erover Marije? Over Europa? Europa en het parlement. Nou ja, ik denk dat je er niet meer aan ontkomt. Europa. Mm -hmm. um, het enige waar ik dan over val is dat geld. Ja. Daar ben ik echt, echt heel erg verbaasd over. En over het feit dat als die brexit is dat die plekken leeg blijven. Mm -hmm. uh, dan vraag ik me af waarom lijst ze dan nog meedoen? Ja. Als ze er toch niet bij willen zijn, dan hoeven ze ook niet mee te doen? Nee, klopt. Maar officieel mogen ze nog elk moment... zolang ze er niet uitzenden, mogen ze nog terugkomen op hun beslissing. Ja, dat snap ik wel. Maar ik kijk er dan heel bazaal naar... en denk dan bij mezelf, ja. zonde van het geld. Nou ja, ik denk dat, dat je aan Europa niet meer ontkomt. Uh, en dat het zo uh, met elkaar verbonden is. Mm -hmm. En het heeft natuurlijk heel veel voordelen um, op, in heel veel opzichten. Op de feestdagen na waar we het net al over hadden. Ja. Die moeten ze eigenlijk ook gewoon gelijk trekken. Mm -hmm. Maar um, ja, ik denk dat het toch voor heel veel mensen ver van hun bedshow blijft. blijft ja. Nou moet ik wel zeggen dat uh, ik altijd vroeger uh, redelijk... Uh, nou ja, tegen Europa is misschien een groot woord. Maar ik was tegen het feit van de, het, het, het wereldregering idee. Dus het, uh, het, het, het Amerikaanse staten, uh, Europese staten... Uh, idee, dus dat je één regering gaat krijgen in heel Europa, daar ben ik nog steeds eigenlijk niet een voorstander van. Uh, aangezien ik vind dat lokale regeringen uh, al zoveel verklieren. Dat ik denk dat als het landelijk wordt of uh, uh, hoe heet het, uh, uh, in heel Europa gedaan wordt, dat het, de kans dat het fout gaat of niet goed uh, op het regiogebied wordt afgestemd, uh, veel groter nog is. Um, dus ik vind dat landen zelf nog steeds uh, het, meers, het meest mogen bepalen. Tenminste, dat is mijn mening. Alleen, um, qua handel of een Europees leger of dergelijke... daar zie ik de voordelen van Europa Ja, ik zit zelf in, in de handel. Dus voor mij uh, is het alleen maar goed geweest dat, ja. uh, dat, het, dat het is gebeurd. Het heeft heel veel makkelijker gemaakt om uh, handel te drijven binnen Europa. Ja, en dat. Dat is voor, ja, voor ons is dat heel goed geweest, ja. omdat uh, uh, het maakt veel meer mogelijk. Mm -hmm. En je zou toch niet moeten denken dat al die vrachtwagens... iedere keer weer bij al die grenzen zouden moeten stoppen. Nou, ik denk dat eerder onze klanten dat niet zouden willen. Uh, nee. Gezien de kosten die er dan bij komen. En je genoodzaak bent om dingen door te gaan berekenen. Ja, maar andersom natuurlijk ook. Wij voeren als Nederland wij voeren heel veel uit. Maar we voeren ook redelijk veel in. Ja, nou ja ik zit in de export. Ja, dus, dat, <laughs> nee, maar goed, ook de dingen die we invoeren. Die, daar moet je dan overal uh, weer dingen van betalen. Uh, nou ja, wat mij wel is opgevallen. Ik ben natuurlijk uh, twee weken nou ja, anderhalve week terug in Spanje geweest. Mm -hmm. En als ik daar kijk naar... wat bijvoorbeeld boodschappen kosten... Yeah. dat is goedkoper dan in Nederland. Yeah. En dan... Dat, dat vind ik dan best wel frappant. Um, omdat ik... steeds meer mensen ook om me heen hoor klagen... over boodschappen die steeds duurder worden. Wat mm -hmm. ook zo is. En daar zijn heel veel verklaringen voor. Uh, aangezien ik zelf vind... 3%, 3 verhoging en belasting is een verklaring. Ook, maar er zijn heel veel oogsten mislukt. Dus er, is ja. heel veel, uh, er zijn heel veel verklaringen voor. Maar niet alleen bij ons zijn oogsten mislukt. Ook in andere landen zijn oogsten mislukt. Mm -hmm. Dus Dan zou je denken van oké, okay, dan zou dat op eenzelfde niveau liggen. Maar dat is niet zo. Want in Spanje is het echt goedkoper dan in Nederland. En dat verbaasde mij echt. Ik denk dat het ook te maken heeft met hoe meer transport je doet... hoe meer tussenlagen erbij komen, hoe meer geld het gaat kosten. Nou ja, wij, ik... Uh, we kopen ook aan Spanje. Dus dat ja. wel een ja, beetje, dus dat, ik weet hoe de transportkosten... <laughs> nou ja, dat, dat is ook een dingetje... qua transportkosten um, natuurlijk. Mm -hmm. Maar het viel me wel op. Ja, maar ik denk dat het gelijkstellen... van dergelijke bedragen... op zich een goede zou zijn. Als Brussel ervoor zou zorgen... dat uh, inkomens en dus ook En daardoor ook de, hoe heet het, de boodschappen en dergelijke meer gelijkwaardig zou zijn. Door heel Europa zou we een eerlijke verdeling hebben. Maar ik denk dat je dan al in eigen land moet gaan beginnen. Want wij betalen ja. meer dan iemand in het oosten van het land. Ja, dat heeft dan weer heel vaak te maken met dat het heel veel duurder is om hier te wonen. Want in bijvoorbeeld Delftseil kan je voor 80.000 euro nog een herenhuis kopen. Maar dat bedoel ik. Dat begint al in eigen land waar uh, voor ons de kosten veel hoger zijn. Dan ja. dat iemand in Enschede bijvoorbeeld woont. Ja, nee, klopt. Dat, dat, uh, en dat, dat, volgens mij hou je dat altijd. Wat ik goed vind van Europa is dat heel veel dingen gelijkgesteld zijn. Nu bijvoorbeeld, de, hoe heet het dat, uh, alle aansluitingen van een telefoon moet met een USB aangesloten worden. Um, aan welke stekker maakt het niet uit. Maar in principe, de, de, het moet een USB stekker kunnen zijn. Aan de andere kant... Dat soort dingen zijn, zijn goed. Het enige wat ik nog steeds niet snap... is waarom zijn onze stroomstekkers in elk land anders? Dat, he, waarom kunnen we daar niet gewoon een keer een beslissing over nemen... dat het overal dezelfde stekker is? Maar... Het stomste is namelijk nog... er zijn twee stekkerbedrijven in heel Europa. Eentje staat er in België, de andere staat in Nederland... Ik voel Zij maken jou. alle... Nou, <lacht> ik vind het krankjorm. Eigenlijk zou het een stukje zijn voor uh, de rubriek uh, raar maar waar. Maar er zijn twee bedrijven in heel Europa die alle stak stekkers maken. Alle stopcontacten en stekkers. Je hebt vast ergens gestaan dat je geen stekker bij had. Want ik voel Juist. die frustratie echt... <lacht> nou ja, in nou ja, nee. het stomste is, daar staat er... Gemaakt in Nederland. <laughs> en dan is het geen Nederlandse stopcontact. <laughs> en dan kom jij uit Nederland en heb je geen stekker. Ja, daarom. <laughs> nou, dat vind dat ik echt uh, een van de minst. <laughs> tegenwoordig kun je die stekkers gewoon overal kopen. Nee, maar goed. De rest vind ik wel, zoals je in heel Europa kan bellen. Tegenwoordig gewoon vanuit je bundel. En dergelijke. En er geen extra kosten meer voor roaming. En er gelijk bij komen. Dat vind ik. Goede regels. Wat ik niet zo. Uh, uh, wat ik nog steeds niet helemaal snap. zijn de landbouwsubsidies. Die begrijp ik echt. Daar begrijp ik helemaal geen moer van. Uh, ik ook niet. Een... Dat, uh, want als een aardappel goedkoper is. om in Spanje te verbouwen. waarom verbouwen we hem daar niet? Um... Je weet dat rijst in Spanje wordt verbouwd. Hè? Ja, ja, dat en weet ik. <laughs> ja, maar wat stom is. FETA wordt in Nederland gemaakt. Verscheept naar, naar, naar Griekenland. Daarin de verpakking gestopt en weer teruggebracht. Ja. Nou en dan ja. Is het, heet het FETA. Want het moet in. Griekenland, dus beschermde naam, Griekenland verpakt worden. Maar het is in Nederland gemaakt. Nou, reis wordt gewoon in het land van Griekenland ja. ja, ja. Maar goed, dat wat dat betreft, dan gaan we nu over naar... De kolom van deze week. Toren neemt. Ja, dames en heren, in deze column deze week heb ik speciaal geschreven voor mijn eigen moeder zelfs, uh, want het was natuurlijk zondag, moederdag. Zittend op mijn bank met mijn eerste kopje koffie van de dag, denk ik aan mijn moeder. Het is moederdag. En, ik zou niet zo ver van, en zou ik niet zo ver van haar wonen... en zou ik niet moeten werken vandaag... dan zou ik langsgaan met een bloemetje en iets lekkers. Want dat verdient mijn moeder als geen ander. Ik zou me geen betere moeder voor mij kunnen bedenken. En ik, weet bijna, en ik weet dat bijna iedereen dat zegt over haar of zijn moeder. Ik weet dat er duizenden mensen op moederdag hun moeder een bloemetje komen brengen... al is het alleen maar omdat het eigenlijk zo hoort. Ik weet dat van deze uitspraak wordt gedacht dat het logisch is omdat mensen nou eenmaal van hun moeder houden. Maar in mijn geval is het niet automatisch logisch. Enkele jaren geleden ben ik me namelijk gaan beseffen dat als mijn moeder mijn moeder niet zou zijn... ik haar waarschijnlijk alleen zou zien als een vage kennis. Een kennis die je liever mijt dan samen mee op vakantie zou gaan... Een kennis waarbij ik bij een onverwacht bezoek zou doen... alsof ik niet thuis ben of op het punt stond om weg te gaan. Ik weet dat het niet aardig is om te zeggen. Maar het is de waarheid. En soms denk ik zelfs dat mijn moeder... als ik niet haar zoon zou zijn, zij er hetzelfde over zou denken. Het is namelijk iets waar zij en ik niets aan kunnen doen. We lijken nu eenmaal te veel op elkaar. Onze karakters zijn bijna gelijk... En daardoor toch geheel verschillend. We hebben vaak dezelfde gedachten. Maar komen totaal ergens anders uit. En daardoor is mijn moeder voor mij... de meest irritante persoonlijkheid die er bestaat. Ik hou heel veel van haar, maar ik kan er soms niet luchten of zien. Ze haalt, zonder dat ze er werkelijk iets voor doet, het slechtste in mij naar boven. En omdat ik haar zo goed begrijp, snap ik helemaal niets van haar en zij niet van mij. In het verleden ben ik daar vaak heel kwaad over geweest. Ze schoven alle schuld naar haar... trok alles wat zij of de, uh, deed of zij uh, in twijfel... en rebelleerde tegen alles wat zij was. Maar sinds ik me besef hoe het werkelijk is, ben ik alleen maar dankbaar. Want zij heeft altijd van mij gehouden. Zij heeft altijd voor mij klaargestaan. Ze is er altijd voor mij geweest... terwijl ik de meest verschrikkelijke zoon was die zij kon krijgen. Als kind was ik driftig, temperamentvol en heel erg druk. Maar mijn moeder gaf niet op, greep niet naar de medicijnen voor mij... en had ondanks mijn geschreeuw en ongehoorzaamheid engelig geduld. Als tiener deed ik alles wat God verboden had... weigerde ook maar iets aan school te doen... en verweet haar alle ellende die ons overkwam. Maar ondanks dat zij ook moest dealen met een man die ongeneeslijk ziek was... de vader van haar kinderen die langzaam doodging... bleef zij in mij geloven... Stimuleerde ze, me en, eh, stimuleerde ze me in mijn vele talenten en stond voor mij op de bres als mij onrecht werd aangedaan. Als student gaf ik haar alleen maar enige aandacht als ik geld van haar nodig had. Of het doorheen zat door mijn studie of het handelen met het verdriet rondom de dood van mijn vader me teveel werd. Maar hoewel mijn moeder hetzelfde verdriet had, hoewel ze vond dat ik gewoon beter met geld om moest gaan en zelfs zelf ook steun kon gebruiken in haar situatie als weduwe, was ze er altijd. Gaf me weer wat geld als het echt nodig was en reed desnoods meer dan 100 kilometer naar mij toe om me te troosten. De lijst gaat nog even door. Want bij al mijn relatieproblemen was zij degene die er was. Bij al mijn voorstellingen is zij degene die zeker komt kijken. Bij al mijn financiële problemen is zij degene die me probeert te helpen om eruit te komen. En je kan zeggen dat zij dit hoort te doen omdat zij mijn moeder is. Maar eigenlijk zit haar taak als mijn moeder er al lang op. Eigenlijk had ze al mijn problemen en grillen niet te hoeven te tolereren. Eigenlijk had ze me al lang af kunnen schrijven. En ik zou het nog verdiend hebben ook. Maar mijn moeder is de beste moeder die er voor mij had kunnen zijn. En hoewel ze nooit mijn beste vriendin zal worden, ze me ook. Het meest irriteert van alle personen die ik ken, ze me in mijn ogen totaal verkeerd uitkomt bij dezelfde gedachten, hou ik zielsveels van haar. Want zij is de moeder der moeders. En hoewel ik nooit de perfecte zoon zal zijn, staat zij zelfs op haar oude dag nog dagelijks voor mij klaar. Mijn moeder, maar alle moeders, verdient mijn bewondering en dankbaarheid. Zij. We verdienen het. We verdienen een waardige moederdag. Het is niet heel groot...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 Meest gemist de geur van je.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 Waar is natuurlijk Veldhuis en camper Een oude, um, nou ja, een goede oude. <laughs> dan gaan we nog even de Stelling. Uh, de stelling is natuurlijk... wij weten te weinig uh, van het uh, Europese parlement... om er goed over te kunnen stemmen. Nou hadden we het net over dat we bepaalde dingen... die we goed of niet goed vonden... Uh, van het uh, Europese parlement. Maar weet, weet u eigenlijk hoe het is ontstaan? Marije, weet jij hoe het is ontstaan? Waarom stel je me vandaag allemaal van dat soort moeilijke vragen? <laughs> nou... Uh, nee, maar ik weet wel dat het in 1958 is om te Ja, dat is België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en Duitsland. Maar voor, de, voor het Europese parlement, voor de Europese Unie... was er al eigenlijk een andere samenstelling. De eerste samenstelling was eigenlijk door... het is namelijk een Nederlandse uitvinding... samen met België en Luxemburg. Omdat wij als kleine landjes verwachten... dat we niet zo sterk tegen Frankrijk en Duitsland in konden gaan... Uh, Europees gezien. Duitsland was toen nog wel verdeeld in twee uh, uh, landen. Dus dat viel dan nog wel mee. Uh, maar in principe tegen Frankrijk en, en bijvoorbeeld ook Engeland uh, was het nogal lastig om daar tegenin te gaan. Dus uh, uh, kreeg je de Benelux. Dat is de eerste vorm die er was. Toen kreeg je dat uh, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en Duitsland uiteindelijk helemaal bij elkaar gingen uh, zitten. Uh, en uh, dat werd de eerste Europese, uh, Europese Unie. Um, en daaruit uh, zijn op uiteindelijk uh, allemaal landen bijgekomen. Ik weet nou niet precies hoeveel landen er nu uh, bij zitten. 26 toch? Staat dat ergens? Nee, ik dat, heb uh, heel snel vertellen. Te uh, uh, in ieder geval uh, zijn het er uh, aardig veel. Uh, and, uh, 28, 28 uh, lidstaten zijn er nu. En uh, er is natuurlijk nog steeds uitbreiding uh, mogelijk. Laat weten wat u vindt. U mag wat ook van de week nog doen. Want volgende week gaat onze uitzending natuurlijk ook nog over de Europese verkiezingen. Maar daar gaan we het meer hebben over de campagnes. En over wat er nu gezegd wordt door welke partij... Uh, uh, uh, zo moet ik uh, aangeven, we zijn er met, uh, uh, hoe heet het, uh, Zandvoort verantwoord weer heel vroeg bij. Uh, aangezien de uh, um, campagne nog maar net begonnen is, officieel is hij gisteren echt van start gegaan. We zijn weer een dagje na de begin van de campagne. Oh, dat heb ik weer gemist. Dat, uh, nou ja, jij had niet gemist. Dames en heren, dit is een heel erg schaamtevol ding... wat ik toe ga geven. Oh, ga toe geven? Dat, uh, ja. uh, ik had het vandaag zo druk... dat ik helemaal niet doorhad dat de Formule 1 inderdaad... goedgekeurd was. En dat we hem <laughs> zouden krijgen. Nou ben ik er heel blij om. en, uh, en dergelijke, Maar ik vond het eigenlijk best wel schaamtevol... dat ik uh, iemand die in Zandvoort woont... notabene bijna naast het circuit... het nog steeds niet wist terwijl ik hier in de uitzending kwam. En ze het me hier pas gingen vertellen. Um, ik, zelfs de vlaggen die buiten hingen... Um, gaven mij nog geen enkele clue. Ik was zo bezig met andere zaken. Ja, je blik was wel geweldig. Ja. Je maar. maar goed. Um, dus volgende week gaan we het echt hebben... over uh, de uh, campagnes. Uh, en wat welke partij nu wil met Europa. Um, Davis, uh, stel ik u ook de vraag. En kunt u uh, eventueel uw antwoord opgeven... in de komende week... Stel ik u ook de vraag, uh, wat sommige partijen namelijk elke keer zeggen... Uh, we moeten uit de Europese Unie, net zoals de brexit. Wenkt u daar nog steeds zo over? na al het gedoe wat we tot nu toe in Engeland hebben gezien. Ik ben heel erg benieuwd. En Mar Mar Marije ook. Uh, natuurlijk Marije, ik ga jou heel erg bedanken... voor jouw uh, inzet uh, deze week weer. Ja, uh, cool. Zonder gast natuurlijk. Dat is uh, altijd en even heel anders. heel slecht voorbereid. <laughs> uh, nou ja, dat uh, zal je leren. Nee hoor. <laughs> volgende week ben ik de beste die... Dat, uh, <laughs> en volgende week hebben we natuurlijk gewoon weer gasten... hier in de uitzending. Volgende week is er ook s'avonds weer een raadsvergadering. En die week daarop is er... Uh, Weer, uh, hoe heet het, één uh, op één. En uh, op woensdag, dat geef ik nu alvast aan, op woensdag 22. Nee, dat zeg ik niet goed. Jawel, Jawel 22. 22 mei hebben wij hier in de studio een uh, verkiezingsdebat met alle partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen. Uh, hebben wij een verkiezingsdebat live hier op de radio van 6 tot 8. 10 uur s avonds. We gaan weer een marathon zitten. En we gaan weer een marathon zitten en we gaan weer uh, een echte verkiezingsdebat. We gaan het over van alles uh, hebben over zowel Nederland, maar wat het meeste is: uh, wat doet de Europese Unie voor Zandvoort? Tot volgende week. Het ritme van ZFM.